Welkom en bienvenue, welkom. Vreemde, étranger, vreemde. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Blij dat u hier bent, bleiber rest stil. Welkom en bienvenue, kom naar At cabaret, oh cabaret, zum cabaret, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Bonsoir, guten Abend, good evening, mm -hmm. wie geht's, comment ça va, habe ich wieder mitgezogen in, on the sick girl. Ik ben eure votre compère. I am your host und sage welkom en bienvenue. Kom naar het cabaret, oh cabaret, zum cabaret. Laat al jullie zorgen buiten. Dus het leven valt een beetje tegen. Ja, ja, ja. Pff, vergeet het. Hier binnen kennen we geen zorgen. Hier is het leven verrukkelijk. Zijn de meisjes? Oeh, verrukkelijk en zelfs het orkest is verrukkelijk. Was dat een verrukkelijk orkest of niet? Dat dacht ik ook al. En dan nu, the Cabaret Girls. Rosie. Rosie, zo noemen we haar vanwege haar roze, roze knopjes. Mhm. Mm Dit is Rosie. Lulu. Oh, Dus jij zou wel eens in Lulu willen bijten. Ja, ja, ja. Jammer. Want dat doet Rosia, Frenchie! Frenchie, haar lippen spreken meer dan alleen Frans. En die andere lippen die spreken gewoon voor zich. Texas, Texas is from America, mm -hmm. the land of the hamburgers. Maar met een braadworst weet deze dame ook wel raad. Laat eens zien. Texas. Fritsie! Ach, Fritsie. Hou die benen eens bij elkaar. Daarbinnen hebben we namelijk al één tafel, twee flessen champagne en drie obers verloren. Dus ik zou maar oppassen als ik u was, meneer. Helga! <lacht> Helga is namelijk onze baby. Mm -hmm. En ik ben als een soort papi voor haar. Dus als ze stout is, krijgt ze billenkoek. Maar als ze lief is, krijgt ze billenkoek. Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Fritsie en Helga. En allemaal... nog maagd. Oh, u gelooft me niet? Ah, dan niet. Probeer het zelf maar. Neem Helga. Buiten is het winter, maar hier binnen is het zo vreselijk heet. Elke avond is het weer vechten met de dames dat ze niet al hun kleren uittrekken. Dus blijft u vooral zitten. Wie weet verliezen we vanavond dat gevecht. Weer samen. Oeh. Hier zijn ze! Bobby! Victa! Of is het Victa! En Bobby! Het verschil is namelijk nogal groot, maar dat laat ik u straks wel zien. Hans! Oeh, Hans, lieveling. Valt dan iets minder zuurkool eten? schön. dankeschön. En Herman! <tie> Oeh, weet u wat zo grappig is aan die Herman? Het is helemaal niks grappigs aan her, man. En dan nu, last but not least, de Roos van Mayfair, Fräulein Sally Boos! Welcome, fremda, étranger, fremde, hallo fremde, glücklich zusehen, je, je suis enchanté, enchanté mesdames, blijkt u hier,